bay Goedenavond en welkom bij Radio Mortala hit tussen 8 en 9. Mijn naam is Jasper, ik heb weer een spetterende uitzending voor je deze avond. Met onder andere muziek van Appy Kim, uh, de LMA racetrack, Mary Pierce. Ja, ja, we hebben de nieuwe Mary Pierce binnen. Ja, natuurlijk gaan we daar een aantal tracks van draaien. En uh, een heel mooi verzamelsedetje van de Superculture. En daarover select meer, maar niet voordat we de, de Mortale hit van de week hebben gedraaid.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 En dat was Appie Kim met de Don't Chase The Devil, onze mortale hit van deze week. En ik begon natuurlijk de uitzending met de starters met de O oh Lisa Song. Zij waren niet op, uh, op Lodans te zien, ik uh, uh, was er wel. En uh, ik heb een, een flink aantal Nederlands bands gezien. Daarvan ga ik het een en ander draaien. Zoals je gisteren misschien hebt geluisterd bij mijn collega Yannick. Die heeft twee interviews uitgezonden met Moke en de Melo Manics. En ik heb nog een interview met Marieke Jager gedaan. En dat zal je straks ook later in deze uitzending horen. Dus blijf luisteren. Voor rest heb ik tal van lekkere muziek. Zoals ik al zei, de nieuwe Mary Pierce, die gaan we draaien. En uh, ja, tal van Lowlands Acts, zoals Adept, heb ik hier liggen. Ik heb de David Gilmer Girls met de nieuwe single Young Reds, Waar we ook cheered van Voice op terug horen. En uh, dit is voor een meisje die naar Lowlands ging en met kiespijn weer naar huis moest op zaterdag met het arme schaap. Zij heeft een, uh, een nummer aangevraagd en mocht je dat ook een keer willen doen, ga dan op myspace.com slash radiomartalen kijken. En laat ons weten wat je wil horen. Ik laat je op dit moment horen de Northern Territory uh, van ons aller Race Racetrack. Race Racetrack met de Northern Territory. Zij stonden afgelopen vrijdag op Lowlands. En uh, ik heb me laten vertellen dat dat een groot succes was. Ik moet bekennen dat ik de heren van Race Racetrack alleen in de perstent heb gezeten. Want als vet volgevreten uh, radiomortale presentator dus hang je natuurlijk alleen maar in de perstent in plaats dat je beentjes kijkt. En anders had je bijvoorbeeld ook deze band kunnen zien, de David Gilmore Girls. Je hoort hun nieuwe single Young Rats met een gastbijdrage van Cheered van Voice. Je hoorde de, jong, de Young Reds van uh, de David Gilmore Girls. Met uh, natuurlijk Cheered van Voice op vocalen. Um, hij was er afgelopen weekend ook bij. En uh, hij heeft zowel bij Simon Kipski, als ik uh, het goed begrepen heb, ook bij de David Gilmore Girls meegedaan. En... Um, over de voice gesproken, over Cheert hebben we voice gesproken. Dus, uh, hun nieuwe plaat is al af. Hij, uh, hij is gemixt en alles en klaar. En toch moeten we nog helemaal tot, tot januari 2008 wachten voordat A Tale of Two Devils uh, in de winkel ligt. We kunnen op 3 x alvast wat nummers beluisteren. Hi is een Amsterdam tourist en everyday I work on the road. En we gaan eens dus even een balletje opgooien bij voice of we die hier bij Radio Radiometale ook niet eens mogen draaien. Want dat, uh, dat vinden we natuurlijk prachtig. En uh, A Tale of Two Devils, zo heet die plaat en dan maak ik even een brugje terug naar onze mortale hit van de week. Appie Kim, die had namelijk een nummer met Don't Chase The Devil, onze mortale hit. En over Appie Kim gesproken. Zo is het klokje weer rond. De Tal Poppies Tour, die doet morgen de Bitterzoet aan in Amsterdam, hier in de Spuistraat. En om 9 uur, voor maar 6 euro, kan je dan zien Appie Kim. Hallo, venrij. Fox Fox Brown en de Sugar En dat is een niet een missen line-up, als ik zo vrij mag zijn. Dus zorg dat je erbij bent. Aanstaande weekend is er ook de uitmarkt in Amsterdam. Wij van Mortalen zullen er ook bij aanwezig zijn... en de nodige interviewers doen. En uh, die zullen je natuurlijk later volgende week uh, terug horen. En um, over interviews gesproken. Ik heb zeker nog een interview met een Jager op stapel staan. Maar niet voordat we John Kerry en Mo Green... zeg ik dat goed? En Mo Green, excuseer, gaan draaien met het nummer Sunday Driver. De nieuwe Mary Pierce. Hier, exclusief bij Mortale. Van The Warm Aquarium. Je hoort het nummer: Kenny Rogers' Son. Too much self -esteem. Je hoorde de nieuwe Mary Pierce. Hun plaat komt pas 17 september uit. Maar wij bij uh, Rijding hebben hem natuurlijk al een huis. Je hoorde het nummer Kenny Rogerson van hun prachtige plaat, The Warm Aquarium. Ik ga dus er nog meer nummers van draaien. En je zal bij mijn collega's hier tussen 8 en 9 elke werkdag... vast uh, wel vaker uh, deze plaats bij horen komen. Hij is op uh, Excelsior verschenen. En uh, nou ja... Ik kan er weinig anders over zeggen, dat het een mooie plaat is. En uh, dat je uit moet kijken naar 17 september. Uh, waar je ook eventjes naar uit moet kijken. En dat is ook uh, in september. Dat is 5 september. Want dan is er een, uh, een leuk avondje in Paradiso. De Nieuw Sound of the Dutch Underground. En dat wordt gepresenteerd door Subculture En onder die vlag uh, treden op 5 september dus uh, in Paradiso. Adapt About Check 1-2 op. En... Twee dagen later, als je dan toevallig in Groningen bent. Of als je in Groningen woont en in, uh, toevallig plucht via onze livestream op salta.nl, Dan uh, ga dan alsjeblieft naar Groningen, naar Vera. Want Aux Rous, de moi non plus, Suicidal Birds en Adept treden daar ook op. En dat hele zwikje, dat is about, check on to, et, explore me. Aux Rous, de moi non plus, Suicidal Birds en Adept. Die gaan op 19 september, dat is een woensdag. ...naar de popcom in Berlijn. En driemaal raden wie daar ook naartoe gaat. Goed, even terug naar afgelopen weekend. Eén van de bands die het onwijs goed deed... ...en daar mogen we bijzonder trots op zijn... ...is onze eigen Moke. Ik ga het nummer Last Chance draaien. Het was trouwens heel leuk. We hebben, je hebt gisteren het interview kunnen... ...lijfst dat we hadden met, met Felix en Ve uh, Phil. Um, dat had Janiek uh, uitgezonden gisteren. En uh, we hadden een heel leuk interview met hun. En wat nog veel leuker was, was dat daarvoor... ...vertelde dat we van Rijden Metalen waren... En dat ze precies wisten wie we waren. Dat vonden we echt een kick. Daar doe je het tenslotte voor, voor uh, dit soort reacties. Goed, last chance. Genoeg geluld. We gaan mogen draaien. Last chance. Het was Last Chance van Mook. En wat knalt dat verdomde lekker uit je speakers. Mocht je nou denken van hé, hey, dat wil ik ook wel eens live zien. Want live is het een echt een, een erg goede band. Uh, ze spelen zo'n beetje overal en nergens de komende tijd. En de eerstvolgende keer is aanstaande zaterdag. Ze spelen op de Uitmarkt. En ik zit even te kijken uh, waar ze precies spelen. Ze spelen op het UPC podium. Om, onder, met onder andere d en Simon Kipski. En dat gaat uh, tussen half elf en half twaalf plaatsvinden. En ja, het UPC-podium, die, die website van de Uitmarkt, is een beetje een zootje. Als ik zo vrij mag zijn, daar is de mortale website niks bij. Goed, ik had het net al over Appi Kim, onze mortale hit van de week. Die komt van een sampler af en dat is over de Subaculture Sampler. Ik vertelde ook net al dat er een, een delegatie van Nederlandse bent naar Berlijn vertrekte voor de Popcom. En ze... Oh, excuseer. Zij spelen in uh, Café Zapata. En mocht je dat geen belletje rinkelen, dan uh, zegt misschien het kraakpunt Takenlesje wat in Orijnborgen stressen. Want daar is het uh, Club, uh, Club Zapata een onderdeel van. Dat is uh, iedereen die wel eens in Berlijn geweest is, kent de takenles wel. Um, goed, die Subculture Sampler is gratis te downloaden van Subculture.nl En dat zou ik je zeker aanraden. Want bands als de Soerzijde Birds, Auxerous, Stiletto's, Scramsy Baby. Nou, de eerder genoemde Abbie Kim, Check One Two, About en The Monon Plu staan erop. En natuurlijk de Hospital Bombers. En van de Monon Plu ga ik het nummer Johnny draaien. Zo, de knetter. Onze eigen liers onze eigen pixies, mag ik zo vrij zijn? Je hoorde zojuist het nummer Johnny van de Moana Plu. Ik ben blij dat ik eindelijk wat van ze op de plaat heb, uh, want ik heb ze al live gezien. Maar een nummer thuis draaien dat ging me nog niet, uh, uh, dat lukte me nog niet, want ik had nog geen materiaal. Bij deze is de Superculture Sampler, subculture.nl kan je hem gratis en voor niks downloaden. En uh, deze helaas niet, maar kijk eens op haar MySpace. Dit is The Jokers On Me van Gram The part to be, since always begin holes. just stop again on me, is it heirs and graces that I am to believe, cause you always keep your tongue so clearly in your you'll play. Radio's nummer gr uh, Gram, moet ik zeggen. The Jokers on Me. En wij weten natuurlijk allemaal dat het Mar van Ingberg is. Van uh, het voormalig Sietling. En tegenwoordig uh, helft van About. En ze kan het ook alleen, dat hoor je. Um, ik heb jullie al de hele uitzending lekker meegemaakt. En ik ga hem echt zo afspelen. Het interview dat wij van Radio Martalen afgelopen weekend hadden. Met, met uh, Marike Jager. Zij was absoluut de verrassing van de dag. Van in ieder geval van de zaterdag voor velen. Haar uh, cd verkocht het meest van alle Nederlandse artiesten. Bij Bouddhisme en het is altijd een goede graadmeter. En um, ze stond helemaal te stralen toen we de afloop uh, haar spraken. Ze kon uh, redelijk uit de woorden komen, maar niet helemaal. Je zal het denk ik wel horen. Het was, uh, het was een genot om haar aan het werk te, zijn, te zien. We gaan uh, eerst even de nummer van haar uh, debuut EP draaien. Je hoort een flink vlak da van de EP-versie. Today I looked you straight in the eye, fell in love right away. And I found your name and your number. While longing to make you mine. All is fine. Now oh, I'm quite sure you must be feeling the same. But when you laughed, you told me we might see you again. But there's time, time taken, taken away. That's why I'm here at your doorstep, wanting to say.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 show you who I am. I ought to think, think, twice. Am I doing the right thing today? For all I want to I wanna fling flag to that with you. The fling flag to that with you. de Flink Flak da van de Marike Jagers debuut EP. En uh, die is volgens mij niet met te krijgen, maar dit nummer staat ook op haar debuutalbum The Beauty Around. Je luistert nu naar het interview wat uh, Yannick en ik op, uh, op Lowlands met Amerika hoorden, uh, hadden. Hey, hey. <laughs> dit is Radio Mortalen. We staan op Lowlands met Marieke Jager. Is dit uh, ja, een heel, heel bijzondere ervaring voor jou, kan ik me voorstellen? Ja, dit is heel kikker. Ja. Ik was vorig jaar ook op zaterdag, zo rond 12 uur, hier in de India-tent. En zat ik kijken naar Charlie Day. Toen dacht ik, oh, dat is wel heel kikker om dit te doen. En nou, mag je gewoon zelf. Je zelf. Ja. Hoeveel mensen heb je bij je op het podium? Ik dacht, hoeveel mensen heb je geteld? Uh, op het podium zijn we z'n drieën? Dat is, uh, heel intiem. Ja, iedereen is ook altijd wel verbaasd over wat voor kabaal we maken met ze drieën. maar... Uh, wat men, heel veel mensen niet gelijk zien is dat Henk Jel, de toetsenist, ook bas speelt. Dus uh, daar zit hem denk ik de truc. Okay. We proberen hier bij Mortale een beetje de mensen die uit Nederland uh, hier optreden te spreken. Kijken hoe ze het hebben gehad. Hoe was deze ervaring voor jou? Ja, ik vond het echt een reet gaaf. Ik vond het nog veel graver dan ik had gedacht dat het zou worden. Ik dacht van nou ik ga het gewoon... Lowlands het moet goed zijn. Dat vooral. Maar het was, dit, met het publiek was ik even vergeten zeg maar. En dat maakte het magisch vandaag. Echt kicken. Ja, hoe lang van tevoren wist je al dat je hier mocht spelen? Anderhalve een een maand geleden of zo. Twee maanden inmiddels. Ja, en je kreeg dan een belletje of zo van meneer Lowlands? Toen belde meneer Jan Douw kroeske Die belde op. en zegt, hé, uh, hey, maar ik spreek met Jan Douwen. Je weet al waarom ik bel, hè. En toen zei jij? Toen zei ik, uh, iets met energie. Maar nou ja, toen kwam mijn cent. Oké. Okay. <laughs> en, en toen sprong je gat in de lucht? Ja, dat was te gek. Ik vond het wel heel gaaf. we hadden sowieso van de zomer al een keer met Haaien, onze drummer, uh, die, die zou gaan toeren deze weken. Nu, zeg maar. En hij zei van, ja, zou ik dat doen? Uh, Lowlands, ja of nee? Zei, nah, dat, dat gaat vast niet meer gebeuren, dus uh, ga lekker toeren. Nou, het hadden we natuurlijk een probleem vandaag. Ja, precies. Want uh, je, uh, we lopen even vooruit. Wat doe je in die anderhalve maand tussen het, uh, de, de dag dat je te horen krijgt en het optreden? <laughs> gewoon, gewoon lekker, we zijn eigenlijk een beetje met de plaat bezig. Met de tweede. Ja, dat is eigenlijk... En voor de rest staat er niet op de, op de wc kalender uh, een grote rode cirkel rond zaterdag de 18e augustus. Lowlands, het uitroeptekens. Ja, dat zeker wel. Ik bedoel, ik heb iedereen gebeld, weet je wel. Dat, dat is natuurlijk heel koud. En het, het, het was nog wel heel ver weg. En opeens was het ook al de 18e. Volgens mij is Lowlands normaal later of zo. Ja, het is sinds twee jaar geloof ik een weekje naar voren geschoven. Hè? En, en dan, dan is het dus vrijdagavond. Uh, je, je, je telt de uren af. Hoe beleef je die laatste avond voor het optreden? Nou ja, wij waren hier gisteravond al en misschien is dat wel goed geweest voor mij, want ik was eigenlijk vooral bezig met uh, haaien. Ja. Die gaat zo het vliegtuig in en komt het allemaal goed en mijn papa die zou hem van het vliegveld halen hierheen rijden en zo. Dus dat, dat leidde we erg af en verder is het eigenlijk wel lekker dat we de dingen zelf regelen, want we waren zo logistiek met t-shirts hier en cd's daar en allemaal, allemaal interview dingen regelen. En toen was het ineens uh, Giel Belen vannacht tussen twee en drie. En toen moest ze nog geslapen worden in een tent. En toen stonden we op en toen kwam de Ascent-uitreiking. En toen kregen we het smsje van de Haaien dat hij er was. En toen, ja, toen gingen we naar die India-tent. Ja. Want uh, je, zegt, uh, je hebt het over Haaien. Dat hij, hij moest met een andere band spelen die in Zwitserland gisteravond, heb ik begrepen. En vanmorgen is hij eventjes overkomen vliegen voor speciaal voor dit optreden. En hoe, hoe, hoe lang van tevoren was hij aanwezig? Hij, was, uh, hij is om negen uh, uur vanmorgen gearriveerd. Oké, okay, en je speelde om twaalf uh, om uur? En dan is dat vijf voor twaalf? En dan? Ja, dat was gek gekhuis. Hij zei, die, die was zich echt wild geschrokken. Die zei, ik heb je nog nooit zo gezien. Hij was serieus bang dat ik het podium op zou lopen. Echt rechtstreeks weer om zou draaien en terug zou lopen. <laughs> Want uh, dat je de, de, de openingsact bent, staat de tent wel heel erg vol, hè? Ja, ja heel. Ik... Um, ik weet niet hoe dat komt, gewoon mensen die, nou het was mooi weer gelukkig. Mensen komen in tenten wel uit en een vriendje van mij die stond op de camping vanmorgen en die liep om kwart voor twaalf uur heen, die zei van ja, er ging een hele stoet naar het terrein en die zei van ja, dat kan alleen maar voor Marieke zijn, want dat is de enige die speelt. En iedereen liep rechtstreeks in, ja, in, nou, dat, daar snap ik helemaal niks van, maar dat is te gek. En dan kom je het podium op in je, je witte blouse en je witte hoedje en dan beginnen mensen al spontaan Marieke, Marieke te roepen. Wat, wat denk je dan? Wat... Nou, op dat moment kwam het al heel snel goed met mijn zenuwen ook. Uh, het, blij, het blijft wel, maar ik heb, ik heb mezelf zo ongelooflijk voorgenomen om, om hiervan te genieten. Want ik heb wel eens een paar spannende optredens gedaan die ik echt zo spannend vond. Dat ik ze echt spontaan vergat, zeg maar. Dan ben je er gewoon niet bij. En dan, dan loop je dat eens dus mis, die ervaring. Dat is hartstikke jammer. Dus nu had ik zoiets van, ja, is een half uur. Uh, doe even normaal en geniet er even van, weet je wel. Want dat is een beetje cliché ook, maar dat is wel heel erg moeilijk. En Want, ik, hoe doe je dat dan? Ja, gewoon een beetje anticiperen op wat het zal zijn. En dat is natuurlijk niet voor... Ik, kan, ik heb me niet kunnen voorbereiden op deze tent eigenlijk. Ik kan me niet voorstellen hoe groot het is om voor zo'n groot publiek te staan. Um, maar ja, heel erg bij jezelf blijven. En met z'n drietjes. Um, dat is het eigenlijk. En, en ja, toen dat publiek begon en ik ging zitten. En na twee regels tekst kwam er weer zo'n gejoel. En na nog twee regels tekst alweer. Zag me? Ik zei ook volgens mij, ik heb net de beelden terugzien Ik je zegt, jongens, kappen nog. <laughs> en toen, woe, ging het weer. Ja, precies. Dat was al vanaf het begin van een aardig uit je hand. En vervolgens, dan, dan, dan, je zei ook wat het laatste nummer, jongens bedankt, onwijs genoten. En dan zeg je het laatste nummer in dan loop je het podium af. Ja. En dan... Ja, nou, ik, ik ben geen mietje, maar ik heb dus wel gehuild. Dat, dat kan ik met verklappen. En ook, het was echt, ja, het was wel zinnig. En toen kwam ook nog Chris van V2, die kwam ook achter. En die zag mij ook. En die, ja, die had volgens mij ook wel tranen in zijn ogen. Oh. Dat was een mooi gevoelsmes. Maar het was, het, was het Ook kwam het podium af. En dat is echt, echt heel veel gejuicht. En heel mooi. Je zat helemaal te stralen. Ja. dank je wel. Graag gedaan. Dat was het interview met Marieke Jager dat Yannick en ik afgelopen uh, zaterdag hadden. En uh, het was een, uh, zoals je zag hadden we het behoorlijk zin met Marieke, Want die was nog helemaal niet uh, over de ervaring. Hey, die is toch helemaal te stralen en te trillen. Goed, ik, uh, ik heb beloofd je nog meer nummers te trakteren van Mary Pierce. Uh, hun nieuwe album The Warm Aquarium. En ik ga het nummer 8 uh, draaien. En het heet nummer Seven Weeks. a microscope and placed it in the garden to keep some birds away although it wasn't really a garden we sat down Dat was een, een nieuw nummer van Mary Pierce. Je hoorde Seven Weeks. En um, ik heb nog een goed advies voor je. Van de heren van Scramsy Baby. Vorige week zag je ze nog in Bitterzoet. En uh, ik ga ze nu nog even draaien. Don't fuck with sex. de Don't Fuck With Sex van Scrampsy Baby. Zij treden binnenkort op in Paradiso. Ik weet zo uit mijn hoofd niet wanneer het is. Maar ik ga even naar Paradiso.nl en check de datum. Volgens mij nemen ze dan ook wat op. Of misschien heb ik me vergist met... Nee, vorige week heeft... Uh heeft John Kees had verteld, ze dus gaan volgens mij een live plaat opnemen in Paradiso. Dus zorg dat je erbij bent, gil tussen nummers door. En wie weet, vind jij jezelf nog terug op een scamse Baby plaat. Wij gaan eruit voor vanavond met Radiomartale. Uh, morgen tussen 8 en 9. dan hoor je Maria weer. Zij zal ongetwijfeld ook weer lekkere muziek van eigen bodem meenemen. En wij sluiten af hier op de woensdag. Mijn naam is Jasper. Ik uh, sluit af met Vindel. Too cute for you. Nog steeds op zoek naar een plaatlabel. En uh, geheel onterecht nog niet getekend. Ayong HKCO en tot volgende week. desktop now Pics of our mess Never made it to the wall Rain from your eye On my t-shirt now Rain from the sky Makes the flowers grow I'd under you. I thought to rest, was for me. Je luistert naar Radio Mortale.